11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Burgemeester Talib van Rotterdam zegt tegen de NOS... dat de ruim 200 Feyenoord-supporters vanmiddag bij de Kuip zijn opgepakt... om een herhaling van de ongeregeldheden van 2011 te voorkomen. Toen dreigden honderden Feyenoord-supporters het gebouw te bestormen waar het bestuur van de club zetelt. Ze richtten toen buiten grote vernielingen aan. Vanmiddag voor de wedstrijd tegen Roda JC eisten zo'n duizend fans het vertrek van het bestuur van Feyenoord. De club had tot vandaag zeven wedstrijden achter elkaar verloren, een record, en vandaag werd het tegen Roda 1-1. Abutale benadrukt dat de demonstratie niet was aangemeld. De man die in de Amerikaanse staat Michigan zaterdag op drie plekken zes mensen doodschoot, was een uber taxichauffeur in functie. Dat heeft de politie gezegd tegen de plaatselijke nieuwszender. De politie zou zijn gewaarschuwd dat de man, Jason Dalton, zich vreemd gedroeg al voordat hij schijnbaar willekeurig mensen neerschoot. Uber zegt dat de achtergrond van de man is gecontroleerd toen hij werd aangenomen. Dalton is enkele uren na de schietpartijen aangehouden. De aanslagen in Homs en Damascus van vandaag zijn opgeëist door de terreurbeweging IS. In Damascus vielen op een markt zeker 50 doden door een autobom en twee zelfmoordterroristen op een drukke markt. En in Homs vielen eerder vandaag bij een bomaanslag ook bijna 50 doden. Bij de aanslagen vielen honderden gewonden. De burgemeester van Londen, Boris Johnson, heeft vandaag gezegd dat hij voor uittreding van Groot-Brittannië uit de EU is. Dat is een flinke tegenvaller voor premier Cameron, die vindt dat de Britten in de EU moeten blijven. Johnson wordt als zeer invloedrijk beschouwd. Hij is lid van de conservatieven, de partij van Cameron. Op 23 juni houden de Britten een referendum over de EU. Het weer... Vannacht regen, minimaal rond 7 graden. Morgen overdag regen en s avonds wordt het uiteindelijk droog. In het noordwesten breekt mogelijk nog even de zon door. Het wordt 7 of 8 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Oh, I am Oh, I am you.